Het is acht uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. De Franse regering heeft een rapport van negen pagina's gepresenteerd... waarin de bewijzen zouden staan dat Syrië een chemische aanval heeft uitgevoerd in Damascus. De Franse premier Ero informeert parlementsleden vanavond over dit bewijsmateriaal tegen Assad. Volgens de Fransen deed Syrië een grootscheepse en gecoördineerde gifgasaanval. Het rapport is opgesteld door de militaire inlichtingendienst. Na de aanval volgden massale bombardementen... om de sporen van de aanval uit te wissen, staat in het rapport. De chemische aanval kostte volgens de Fransen aan zeker 281 mensen het leven. De Verenigde Staten hebben eerder een dodental van ruim 1400 genoemd. Intussen heeft de Syrische president Assad Frankrijk... gewaarschuwd tegen een militaire aanval. Het Midden-Oosten is een kruidvat, heeft Assad gezegd... tegen de Franse krant Le Figaro. Een aanval kan volgens hem leiden tot een regionale oorlog had zij dat ieder land dat terroristen financieel of militair ondersteunt de vijand van het Syrische volk is. Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon heeft een grote overname deal gesloten met het Britse Vodafone. Voor 98 miljard euro wordt het belang overgenomen dat Vodafone heeft in Verizon Wireless. Door de transactie krijgt Verizon het volledig voor het te zeggen in het bedrijf. Vodafone had nog een belang van 45%. Verizon Wireless is met meer dan 100 miljoen draadloze verbindingen... de grootste aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten. De aandeelhouders en de oude autoriteiten moeten de afspraak nog wel goedkeuren. De transactie van 98 miljard euro is de op twee na grootste overname transactie ooit. In New York is een baby in een kinderwagen doodgeschoten. De schutter had het gemunt op de vader, maar één kogel raakt het kind, melden Amerikaanse media. De baby van één jaar werd in zijn gezicht geraakt en overleed in het ziekenhuis. Het schietincident was in het district Brownsville... dat bekend staat als een van de gevaarlijkste van New York. Het weer vanaf morgen. Een aantal dagen rustig en droog weer met vooral in de middag veel zon. De maximumtemperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoogmade en Zoetewouderdorp 4 kilometer file. Er staan een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de a 44 van Amsterdam naar Den Haag voor naar 2 kilometer. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s'avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Iedereen gaat het voelen, heet de nieuwe serie Levi over de bezuinigingen. Zo bepaalt niet langer de jeugdpsycholoog, maar mogelijk de gemeenteambtenaar of uw kind recht heeft op geestelijke zorg. Ik zou het ook vreemd vinden als ik voor mijn uh, lekkende hartklep bij de gemeente terecht moest. Levi, vanavond, vijf voor half 9, Avro, Nederland 2. Denkt u dat uw elektrische auto goed is voor het milieu? Durf te denken.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 Twee dingen. De klassen en collegezalen zitten weer vol in september. Daarom deze maand gesprekken met mensen met liefde voor het onderwijs. Deze week de opening van het universitair jaar met Alice de Bruin. En vandaag met Jo Ritsen. Jo Ritsen, u kent hem ongetwijfeld nog als minister van Onderwijs. Dat was hij in twee kabinetten. Uh, kabinet uh, Lubbers 3 en kabinet Kok 1. Hij was de baas van de universiteit in Maastricht. Hij had nog heel veel andere functies, ga ik allemaal niet noemen. Want meneer Ritsen, goedenavond. Goedenavond. Ik ga eerst even vertellen waar we zitten. U zat net te stralen, u keek een beetje om u heen. Want waar zitten we, hoe zouden we dit omschrijven? Dit is een kelder. Een gewelf, hè? een mooi oud gewelf. In Maastricht? In Maastricht, ja. ja. En hoe ruikt het hier, meneer Ritsen? Uh, heel uh, bekend. Hoe zo <laughs> bekend? Nou, naar, mijn, naar uh, een oude tijd, uh, toen ik zelf ook student was. Want ik studeerde in Delft en daar was ik lid van een vereniging... die heette uh, Vergiel. Sanctus Vergilius is hier wel bekend... En daar had je ook zulke gewelven. En ja. daar heb ik uh, prima tijd ook uh, doorgemaakt. Ja, want wij zitten hier, we zijn te gast uh, op de dag dat het academisch jaar begint. Bij studentenvereniging Circumflex. Dit is een oud uh, uh, nonnenklooster, heb ik me laten vertellen. En u zegt van ja, uh, het ruikt me bekend. Ik, ik vond hier gewoon stinken. Naar, uh, ja, sorry jongens, er zit hier ook een aantal studenten in oude banken. Ik vond hier stinken naar bier. Aha. Verschaald bier. Nou ja, u... Twee weken geleden was die nog brandschoon... en toen hebben die jongens ontzettend hard gewerkt... om toch een beetje een studenticoze sfeer erin te brengen. <laughs> dat is mijn perceptie. Ja, en dat is wel gelukt, maar... want ik moest door een soort raam naar binnen klimmen hier. <laughs> ik moest een weg banen ja. tussen allemaal lege plastic bekertjes, sigarettenpeuken. Jongens, is het waar of niet? Ja, ze zitten allemaal een beetje onderuit gezakt. Ik kom zo bij jullie, hoor. Ik kom zo bij jullie. Allemaal aan het bier, maar dat mag. Want vandaag is dus die opening van het uh, academisch jaar. Want is dat inderdaad uh, uh, uh, een feestje waard? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ik merk dat ook vanmiddag weer. Ik zei van tevoren tegen deze jongeren, want we liepen samen liepen we in de stoet. Ja, want u uh, bent ik liep nog hoogleraar hier. Als de laatste hoogleraar en dus de eerste student, een beetje de, de brug. En toen zei ik van, uh, wat ik eigenlijk verwacht is dat vooral er een oproep is naar de mensen bij de universiteit knop in je zakdoek, knop in je zakdoek van waar gaat het ook weer over? Dus je moet zo'n ritueel heb je nodig om eens even goed na te denken waar ging het ook weer over. En dan was vandaag eigenlijk heel scherp. Het gaat over studenten en we doen dat hartstikke goed in Maastricht, maar. Nog wel beter. Ja, Want, want zo'n opening, kan u zich dat nog herinneren toen u student was? Want u studeerde ja. economie en natuurkunde, geloof ik, hè, ja. in Delft? Ja, in Delft wel. En, uh, en ik bij, in Rotterdam ben ik nooit als student bij het opening Academisch Jaar geweest. Maar ik kan me wel herinneren, inderdaad. Uh, en ook wel een beetje hetzelfde wat toen uh, de studenten tegen mij zeiden vanmiddag. Zo van, nou we hebben eigenlijk niet zo'n idee waar het over zal gaan. Uh, en dat had ik toen eigenlijk ook wel. Uh, nu ging het vandaag... Bijvoorbeeld, dat zei de student ook, het zal wel gaan over de MOOCs. Het zal wel gaan over elektronica, gebruik in het onderwijs. Dat klopt ook. Maar ik zei, eigenlijk boeit me dat niet zozeer. Wat mij veel meer boeit is dus hoe de universiteit zich verhoudt tot de samenleving. En dat kan ik me wel nog van mijn eigen uh, studententijd herinneren. Dat mijn rector Magnificus toen, uh, de heer de Verhagen... en ik was zijn studentassistent. Dus vandaar dat ik het ook veel beter, denk ik, nog onthouden heb. Uh, die had het daar ook altijd over. Uh, wij zijn er als universiteit voor de studenten en voor de samenleving. Dit is de toekomst van het land en in, uh, bij Universiteit Maastricht van Europa. Ja. Nou, daar praten we zo meteen over verder. Want ik, ik zet even mijn koptelefoon af. En dan loop ik even naar de studenten toe hier. Uh, ja, die kies ik uit. Niemand kijkt me weer aan. Zo ga ik... Oh, jij wel. Jij durft. Ja, ja. Hoeveel biertjes heb je al op? Ja, dat is mijn derde, denk ik. Oh, dat Valt mij, toch? Wie ben jij? Matthijs Weiden. Ja. En wat studeer je in Maastricht? Geneeskunde. Geneeskunde. Jij bent een van de... Ja, bofkonten die dat dan kan studeren. Want zo makkelijk is dat volgens mij niet om daar binnen te komen. Uh, hoe, hoe belangrijk is het vandaag, zo'n zo opening van het jaar? Is dat gewoon bier drinken of is het zoals meneer Ritsen zegt... dat ritueel, dat moet je koesteren? Nou ja, ik kon zelf helaas niet bij het ritueel zijn... omdat ik drukdoende was in mijn collegebanken, maar... nee, uh, ja. je toch niet? Was je echt al bezig? Ja, ik was echt al bezig, uh, volle bak vandaag, dus... Uh... Maar het is belangrijk, het is een, een stuk van de, van de studentenkoos... en ook van de, van de studentengeschiedenis en het hoort er een beetje bij. Even naar uh, de andere studenten die hier zitten. Wie ben jij? Uh, Joost Fransen. En wat studeer jij? Uh, tweede jaar recht. Oké, okay. en, en hoe was jij er wel bij vandaag, bij die opening? Of uh, Nee, hij gaat heel bang kijken, dat geeft niet, mag het wel <lacht> zeggen. Ik ben, ik ben, nee, ik ben er dit jaar niet bij geweest. Vorig jaar wel, ik vond het een hele belevenis... maar dit jaar heb ik het overgeslagen. Wie was er wel bij vandaag? We, uh, ja. Jij? Jeetje, jij hebt volgens mij een literglas bier in je hand, of niet? Nou, dat valt ook wel mee. Dat uh, is een kleine halve liter, dus dat valt wel mee. Nee, ik was er wel bij. Ik, uh, de eerste keer en de enige keer, hoop ik. Dat is uh, niet, niet, uh, niet omdat het niet gezellig was of zo. Maar dus als student wel een voorrecht als je erbij mag zijn. Wat heb je ervan opgestoken? Wat, wat is blijven hangen? Ja, de MOOCs, uh, de visie op de toekomst. Van studeren, waar eigenlijk veel de keynote over ging. En dat was wel heel interessant, de eurocommissaris was er om daarover te vertellen. En ja, uh, het is maar de vraag, vind ik, of uh, hoe is het omschreven dat uh, de universiteit eigenlijk een heel statig, vast ding is op dit moment, of dat zich wel echt gaat ontwikkelen tot iets wat veel beweegt? Ik ben erg benieuwd of dat wel in werkelijkheid zo gaat zijn. Ja, meneer Ritsen, wat, wat, wat werd daarmee bedoeld dan? Uh, wat, wat, wat was volgens u de kern van de boodschap vandaag? Nou inderdaad, dus die beweging hè, bij de universiteit werd door de voorzitter van het college van bestuur, Martin Paul, hier als, neergezet als een labine. He, dus uh, we zitten dus op dit moment wel in een enorme ontwikkeling uh, wereldwijd, hè, dus, waarbij uh, Europa, en daar hoort Nederland ook bij dus heel erg beducht moet zijn op zo'n concurrentiepositie. Uh, of eens niet alleen in economisch opzicht, maar ook in sociaal opzicht. Ik zou bijna zeggen ook in politiek opzicht. Hè? Want wat doen we nou in Syrië als Europa? Ik bedoel, we laten het toch allemaal weer aan anderen over. Hmm. Maar in dat kader heb je dus een ander soort universiteit nodig. Ja, ik noem het dus een beetje de universiteit heruitvinden. Want dat zei hij eigenlijk met zoveel woorden. Maar wat, wat het... moet daar heruitgevonden worden dan? Nou, maar hoe anders moet het worden volgens u? Met het oog op dus die dat veel completere verhaal over wat studenten nu meenemen van de universiteit. Dat is niet alleen kennis, dat is ook samenwerken. Dat is ook probleemoplossing. Dat is ook uh, communiceren met elkaar. En maar daar, is het dat altijd niet geweest dan? Ook niet toen u vroeger in Delft zat? Dat was niet, het is zelfs nu nog niet echt iets waarop getentamineerd wordt... Hè, van hoe werk je samen. En natuurlijk heeft Maastricht daarin, even reclame maken... Hè. Maastricht is dus de enige universiteit ter wereld die problem-based is... Wat in het houdt termen het in? van het uh, onderwijs. Dus hier, het begin van het verhaal ook van u was. Collegezalen lopen vol. We hebben geen collegezalen, nauwelijks collegezalen. Het zijn allemaal dus. Kamertjes waar dus een docent zit met studenten die samen aan een probleem werken. Heel welke... kleinschalig eigenlijk? Heel kleinschalig. En dus altijd probleemgeoriënteerd. Altijd proberen uit te gaan van uh, waar zijn er vragen in de samenleving. en hoe kom je van daaruit tot de kennis die je nodig hebt. Uh, om die problemen op te lossen. Ja. Maar waardoor een houding wordt ontwikkeld en ook waardoor dat samenwerken wordt bevorderd. Maar ja, dus altijd... dus dat, dat zitten in die collegezalen met z'n ja. tweehonderden. luisteren naar uh, nee, bijvoorbeeld dat, u. Als hoogleraar ook in het ja. verleden. Dat is er niet meer bij. Nee, dat is er al hier nooit bij geweest. Hè? Dus nee. deze universiteit is gegroeid vanuit de weerstand ook van andere universiteiten. Deze universiteit zou het allemaal anders doen. En dat was dus met dat probleem oplossen. En ik moet zeggen, dus dat is fantastisch. Dus de medische uh, faculteit is daar beroemd mee geworden. En ik ben dus ook verbonden aan een universiteit in saudi arabië Die heeft dus het model van deze universiteit gekocht. Jullie hebben dat overgenomen in Vietnam. Van de twaalf medische faculteiten zijn er twaalf... die allemaal het Maastrichtse model volgen. Dus dat is, wereldwijd is dus dat wel heel bijzonder. Ja, en maar, en, want u heeft dat nog op een ouderwetse manier meegemaakt vroeger. Ik heb, ja. He, u zat dan waarschijnlijk wel in, ja. in grotere collegezalen. En, en u deed zelfs twee studies. Waarom deed u dat eigenlijk? Nou, Ik, nou, ik vond dus dat één studie wel heel erg beperkend was. Uh, en uh, dat ja vind ik nog steeds eigenlijk dat dat voor studenten niet de ideale uh, oplossing is... als ze brede belangstelling hebben. Je zit op de middelbare school en je wil graag... eigenlijk klassieke talen vond ik leuk, toneelspelen vond ik leuk. Ik vond economie leuk, ik vond, uh, ik vond eigenlijk alles leuk. En dan moet je toch en, kiezen. En dan moet je kiezen, ja zei ze toen. Ja. Uh, nu heb je dus colleges uh, bij eigenlijk een stuk of vijf, zes universiteiten. Is er hier iemand bij trouwens van het college? En, nee, niemand is er van het college. iemand die hier twee studies doet? Nee, dat ook weer niet. Nee, zo, zo gaat het Gaat allemaal zijn. lachen? <laughs> ja. Nee, maar dat was, nee. dat was toen bijzonder. En dat is het nu waarschijnlijk nog. En als ik dan vandaag in de krant lees... Dat de huidige minister van onderwijs, euh, Dekker, heeft vandaag gezegd... je zou eigenlijk dat talent in Nederland hè, meer moeten stimuleren. Heeft u het gelezen? De, ja, ja, ja, ja. Ja, Hij zegt ja. eigenlijk je, je, he, ja. dat onderwijs ja. moet anders worden ingericht Bent u ja. daarvan? Dus ja, je kijkt vooral daarvan. naar die kwaliteit. Ik ben, er, ik ben er echt van dat je dus... Op de middelbare iedereen, school, al, al, ook de middelbare school. Ja. Bij de universiteit gebeurt dat eigenlijk al veel meer met, ook, uh, met speci specifieke groepen. En het gebeurt ook met de colleges. Maar dus bij de middelbare school, ja zeker. Ik vond het wel... Eigenlijk Staatssecretaris, die... Is die, Staatssecretaris is die trouwens. Ja, ja. ja. Ik vond dat hij wel één ding uh, te makkelijk liet vallen. Nederland is dus wereldwijd het allerbeste met de leerlingen... die bij de 10% laagste scores zitten. Maar dat zijn wel de leerlingen die altijd dus ook in gevaarzone uh, zitten. Want zonder uh, voldoende bagage vinden die geen werk. Komen die aan de zijkant van de samenleving te staan. En daar doen we het wereldwijd gewoon absoluut het allerbeste mee. Dus ik zou niet het een ten koste willen laten gaan van het ander. Dit is de partij van de arbeidsman in u, die nu spreekt. Nou, ik zou bijna zeggen dat is de verstandige persoon. Want het is gewoon, wij spreken, je voorkomt zo werkloosheid... je voorkomt zo uitkeringen, je voorkomt zo een samenleving die uit elkaar valt. Ja. Maar, uh, maar, met... maar, maar extra aandacht voor die... Voor die uh, breinen, zeg maar. Ja, dat is goed, zegt u. Dat vind ik uitstekend. En dat, ik zou zeggen, van, ja, dat, uh, dat zou heel goed zijn, denk ik. Ook voor het ta de talentontwikkeling in Nederland. En ook voor de economische positie in Nederland. Maar niet ten koste van. Nee. Dus wel en en. En dan is dus mijn punt voortdurend. Nederland moet wel dus meer gaan uitgeven voor onderwijs. Dat gaan ze ook doen, toch? Uh, dat gaan ze doen als het allemaal lukt in de Eerste Kamer. Met, uh, en daar zullen de studenten niet helemaal dus vrolijk van worden. Uh, ik begrijp dat in het onderwijsakkoord er nu ook wel wat extra geld zit voor basis en voortgezet onderwijs. Voor de leraren? Uh, voor de leraren. Ja, de nullijn gaat eraf. Uh, ook dat? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Dat, ik dacht dat dat nog uh, nee, geheim was. Nee, vanaf maar 2000 is geen geheim meer. Het ja. nee, hoor, staat vandaag gewoon uh, okay. overal uh, ja. op het net. Dus ik, had dat had, is... ik had het nog niet op mijn net. Nee, dus nee. Maar, uh, dat is uitstekend. Bij de universiteiten moet er ook echt geld bij. Uh, Martin Paul liet de landkaart zien van Europa. En ik had dat ook al eerder in kaart gebracht. Waarbij je ziet dus dat Nederland hoort bij een aantal landen zoals Spanje, uh, Griekenland, Italië. Bij de landen die dus minder doen voor hoger onderwijs. Uh, andere land, Duitsland, doet meer. Uh, Denemarken doet meer. Omdat ze heel goed weten dat geld uh, heel belangrijk is. Gewoon voor contacturen van studenten. Voor de mogelijkheid van meer samenwerking. En inderdaad, tussen studenten en staf. En inderdaad, dus uh, dit kabinet heeft dat voor ogen. Zij dat er wel een prijs aan hangt. Namelijk Precies. dat je dus... En dadelijk, dadelijk wordt gejoeld. Zie je, dat de masterstudenten daarmee dus wel... De, ...uit de hogere inkomensgroep... ...je moet het altijd heel precies zeggen... Uh, ...want het, de aanvullende beurs blijft helemaal bestaan de studenten uit de uh, hogere inkomensgroepen ja. uh, verliezen... als ze in de masterfase zitten hun basisbeurs. Precies. De, maar de, de financiering lopen. wordt anders. De, de, die basisbeurs is straks niet meer voor iedereen. En er wordt ook gesproken over uh, de OV-studentenkaart. Dat ja. daar eventueel ook maatregelen komen. En dan loop ik toch weer even naar die studenten. Want dat is natuurlijk wel wat nu uh, speelt. Is dat iets waar jullie je druk om maken? Wie? Dat die financiering anders wordt? Uh, ja, ik... Ik, ik snap het eerlijk gezegd heel erg goed dat je de basisbeurs tot een lening maakt. Want het is echt een uitzonderlijke situatie dat je als student zijnde geld krijgt van de overheid. Maar ik vind wel dat je bijvoorbeeld OV, dus de, het, het reismiddel, wel moet behouden. Want je moet de studenten wel in staat stellen om nog... bijvoorbeeld, Ik kom uit Amstelveen. Als, ik zou niet in Maastricht zijn gaan studeren als ik geen OV had. En wat dat betreft, als je die OV afschaft, dan beperk je heel veel studenten in het, het laten studeren in steden die verder zijn dan hun geboortestad of iets dergelijks. Maak jullie er zorgen om dat dat allemaal op stapel staat? Is er iemand die daar wat over wil zeggen? Nou, ik, denk dat, ik ben nou uh, eerstejaars masterstudent. En ik denk dat ik er nog goed vanaf kom. Maar als ik dan vergelijk met de mensen die de komende jaren gaan studeren... die hebben uh, met een groot probleem in verhouding tot ons... en helemaal tot een verhouding wat er vroeger was. Ja, en wat is het probleem dat ze moeten gaan lenen en dat ze straks moeten terugbetalen? Uh, ja, inderdaad... Je, en ik straks met een grote lening die je een keer moet afbetalen. Maar het geldt dus niet voor de eerstejaars hè. Dus het nee, geldt pas vanaf het, de masterfase. Ja, maar het wordt wel anders. Hè? Ja. Het wordt anders. En, en er wordt meer verwacht van dat je inderdaad geld uh, uh, leent of, of op een andere manier uh, het gaat bekostigen. Uh, zijn jullie eigenlijk bereid om daarvoor te gaan demonstreren straks? Uh, gaan we met z'n allen van Maastricht naar het Malieveld? <lacht> We beginnen allemaal te lachen. Nou, ik weet niet of er veel uh, demonstratie of uh, uh, bereidheid uh, is hier. Of actiebereidheid. Uh, dat was vroeger wel anders, meneer Ritsen. Ja. Want u heeft, toen u minister van Onderwijs ja. was... toch een aantal keer uh, uh, enorme demonstraties gezien van ja. studenten. Er gebeurde toen ook wel heel veel. Want uh, uh, eigenlijk valt het uh, nu niet meer te filmen. Maar toen ik aantrad als minister... was er een studiefinancieringstelsel ingevoerd... waarbij je... Uh, eeuwig kon studeren het eeuwig een uh, beurs uh, basisbeurs was over een stuk hoger en een aanvullende beurs met bovendien ook nog een reiskostenvergoeding, zal Bart gewoon aanspreken, die per student werd uitgerekend van huis tot de, universiteit, de deur van de universiteit. Daar had je gewoon dus, uh, 500 medewerkers bijna voor, die zaten de hele dag te rekenen van waar woont hij nu? En dan kwam er verhuisbericht en overigens woonden wonen uh, relatief veel studenten heel ver weg van de universiteit, heel toevallig, uh, die bleven dus dan thuis wonen voor de reiskostenvergoeding, maar waren dan wel weer uitwonend voor, uh, die bleven dus thuis uitwonend zijn. Dus het was echt een zootje. En dat dan kom je dus in een verandering. En daar stuur ik niemand blij mee. Uh, veranderen doet altijd wel pijn. Uh, en ik ben, vind het trouwens wel interessant... dat het nu door deze studenten... toch heel anders wordt opgevat. Maar de, in mijn tijd waren het toch... andere tijden... Uh, wat betreft dus de gevoelens die je kon uiten. Men ging toen de straat op. He. Men ging onmiddellijk uh, protesteren daartegen. Lastigere studenten dan, dan nu bedoelt u eigenlijk. En... Maar ze moeten nu zo snel studeren. Ja. Ze hebben helemaal geen tijd om naar de Malieveld te gaan. Ah, ah. Want dat is het ook wel een beetje natuurlijk. Zitten ze weer allemaal te gniffelen. Ze zijn ook wel een beetje verlegen, of niet? Is het zo? Wil iemand daar iets over zeggen? Is het, is het lastiger om je nu uh, bezig te houden... met al dat soort politieke sores... omdat je gewoon uh, het heel erg druk hebt? Kom maar even hier bij de microfoon. Ik denk dat het tegenwoordig op een hele andere manier geuit wordt. Ik denk dat tegenwoordig veel meer op het internet, op digitaal, digitale netwerken... op sociale netwerken veel meer te vinden is. Een Twitter bijvoorbeeld, een Facebook. Ik denk dat studenten zich tegenwoordig veel meer op die manier uiten... dan dat ze zich gaan verzamelen op het Malieveld bijvoorbeeld. Ja, is, is, dat, is, is dat een verbetering? Tot half negen, twee uh. dingen. Met Alice de Bruin. En met Jo Ritsen vandaag, oud-minister van Onderwijs. We zitten in Maastricht bij een studentenvereniging. In de kelder uh, daarvan. Studentenvereniging Circumflex. Uh, uh, het stinkt hier een beetje naar verschaald bier. Een beetje rook. We zien wat... Plastic bekers her en der liggen. Straks is hier een groot feest. Uh, hierboven, omdat uh, vandaag natuurlijk het academisch jaar is begonnen. En het is ook het begin van het hele studentenjaar, kunnen we zeggen, deze week. Wat wou u zeggen op het feit dat hij zei... Ja, het is ook anders nu. Je kunt ook je onvrede via Facebook of via Twitter bekendmaken. Ja, bekend ja maken. natuurlijk is dat uh, toch minder effectief. Uh, dus... Uh... In die tijd waren de studenten uh, wel effectief in hun protesten. Want Dat kun je wel was zeggen. Ja. De... U, u zegt het netjes, maar het was, het was bal natuurlijk toen. Nou, het was uh, een uitnodiging om met de studenten in gesprek te gaan. En dat moet zeggen, dat is mij dus op het lijf geschreven waarom je dit soort dingen doet. Dus ik heb toen ook een grote tournee door Nederland gehouden. Dus in alle studentensteden, waar je dus dan in grote zalen binnenkwam en iedereen riep boe. Ja, want waar, je... waar, waar, waar ging het toen ook alweer om? Uh, dat ging over, inderdaad over de invoering van de OV-studentenkaart. Waarbij ik overigens, als ik dat toch even als conclusie al mag geven, ik vind het doodzonde dat die verdwijnt. Hè? Want er uh, werd al eerder gezegd van het gaat toch de mobiliteit van de studenten gaat het beïnvloeden. En het is heel jammer als je gedwongen wordt... om eigenlijk in de eigen buurt te gaan studeren. Je moet juist de ruimte hebben. Ik ben eigenlijk voor een Europese OV-studentenkaart. Pleit ik ook voortdurend voor. En... Eerlijk gezegd. Gaat eens dus naar Parijs, wel... jongens. Wat willen jullie ja. nog meer? Dat ja. zou geweldig zijn, ja. toch? Of ja. eens een weekendje naar Berlijn. Okay, Ook leuk. Dus ik heb steun daarvoor. <laughs> ja, ja, maar, maar klinkt, niet naar niet uw beetje, partij, denk ik, hoor. Het, het klinkt een beetje populistisch, maar... Het is, uh, als je dus kijkt naar de wijze... waarop die OV-studentenkaart heeft uitgewerkt... dan zie je dus dat... Uh, er in Nederland minder met de auto wordt gereden... door mensen die zijn afgestudeerd, jonge mensen in het algemeen... dan waar dan ook. Omdat in... ze gewend zijn aan het openbaar vervoer. Ze zijn gewend aan het openbaar vervoer. Dus heel veel jongeren zijn nog niet van huis uit direct eraan gewend. En dan krijgen ze dus in die fase die nog heel uh, vormend is van een studietijd, van een staan openbaar vervoer. Dus het viel heel veel mensen op. Dus dat, die, uh, dat, dat nu geconstateerd wordt een dreigedrag. En we moeten natuurlijk af van uh, autorijden als het niet hard nodig is. Nee, nee, u zegt dat het, weet, het is eigenlijk slecht dat men daar nu aan gaat toornen. Ja, dat is ja. niet handig. Nee. Ja. En, en uh, uh, denkt u nog wel eens terug aan, aan die tijd dat u minister was... en dat Malieveld vol stond allemaal boe tegen u? Want u, zegt het ja. nu, u kijkt er nu op terug lang geleden. Ja. He, u bent nu ook uh, uh, wat ouder. Maar dat was toen toch wel af en toe zweten, denk ik, of niet? Ja, eens dus even kijken naar mijn echtgenote. Ja, uw vrouw uh, zit daar ook. Was, was, ik geloof dat de familie er meer uh, onder leed dan ik zelf. Ja, want? Omdat je zelf het gevoel had dat het een... Uh, dat het belangrijk was om dit zo te doen. En dus, ik haalde heel veel van die energie... inderdaad uit de gesprekken met studenten. Dus met voortdurend rond te gaan... en proberen dus in gesprek te zijn... met degene die daar afstand van namen. Ja, want het is wel opvallend. U kwam hier net binnen. U had nog even koffie gedronken op het Vrijthof. En u kwam binnen en de studenten kwamen binnen. En ik zag ook een soort tinkeling in uw ogen. En u ging ook gelijk met hen praten. Ik wat, wat, wat, bedoel, wat, wat de, de liefde voor het onderwijs... dat zat in onze promo aan het begin van de uitzending. Waar komt dat vandaan bij u? Waar, waar zit hem dat in? Ik denk dat uh, het uh, inderdaad van... Uh, op de eerste plaats, mijn eigen onderwijs uh, vanaf de, mijn middelbare school was... een bijzonder uh, plezierig onderwijs. Ik heb daar echt gewoon heel veel aan steun. Dit was een heerlijk. Ja. Het Berderdieners College bestaat op 4 oktober 100 jaar. En het uh, was gewoon een hartstikke leuke school voor mij. Met ontzettend veel kansen om vrij te denken. Uh, om de dingen te doen die je belangrijk vindt. En tegelijkertijd ook wel om... Ja, te leren, een aantal dingen dus te verwerven van je eerste dag van dat ligt ver buiten mijn bereik. En dan vervolgens de universiteit was nog net eigenlijk voor de massa-universiteit. Dus tussen 1963 toen ik aantrad toen als student uh, en het jaar 2000 is het aantal studenten vertienvoudigd. Maar ik heb nog net het laatste puntje meegemaakt van wat toen eigenlijk een soort nog elite-universiteit was. U was het bijzonder als je studeerde je was bijzonder als je studeerde. En je had dus heel veel uh, steun in... Uh, de, je had heel veel contacten met uh, de docenten. En uh, ik had zelf uh, hele uitvoerige contacten... met mensen als een Nobelprijswinnaar. Tinbergen in Rotterdam, dat kon in die tijd. Je kon als eenvoudig student daar gewoon heel dichtbij zitten. In Delft ook waren er een aantal ook die echt gewoon heel interessante dingen deden... waar je heel dichtbij zat. Nou, dat is iets wat daarna eigenlijk een tijd verloren is gegaan. Maar dat inspireert me wel ook zelf... om bij het onderwijs betrokken te zijn. Want ik heb het zelf zo goed gehad. Dat is een En de andere is denk ik ook wel... Een familiale afwijking. Dus mijn vader was onderwijzer. Mijn moeder was onderwijzeres. Twee van mijn zussen werden onderwijzeres. Van de vijf kinderen. Twee van mijn zonen zijn nu in het onderwijs. Dus. Dus het en klap, uw kleinkinderen? Of zijn er nog niet zo die, oud? Die zijn nog niet zo oud. Ik nee, las dat u er heel wat heeft. Hè? Zeven, jaar, ja. En ik vrees het ergste voor. Dat is ook die kant op gaan. Tot het onderwijs ja. Maar uh, uh, wat ik ook uh, heb uh, begrepen... is dat u ook nog wel ambities heeft. Want u bent nu 8,69? Ik word 8, oh, mevrouw. Ja, sorry hoor. Als je hier <laughs> word ik toch eventjes bij de neus genomen. Ik ben pas 67. 67. <laughs> goed, maar goed, u, u kunt... heel veel ja, ja, nee, nee. nee, nee. Maar, maar, maar ik, zeg, ik zeg het niet om, ja. om u daarmee te pesten. Want het is een prachtige leeftijd. Maar u heeft nog wel ambities om ja. weer in de politiek te gaan. Want u heeft gezegd dat u eigenlijk wel... Uh, naar Europa wil. Misschien. Misschien. Ja. ja. Nee, dus ik, mijn ambities zijn nog altijd torenhoog. Uh, in de zin van een bijdrage leveren. Uh, het Europees Parlement, want volgend jaar zijn er verkiezingen. Misschien. Misschien ja. via het Europees Parlement. In elk geval via, ik heb een stichting opgericht... die heet Vibrant Europe Forum. En dan eentje die heet Empower European Universities. Klinkt allebei dus een beetje Engels. Is Het ook het zijn allebei natuurlijk Europese gezelschappen. Want uh, het denken in de nationale kaders is prima. Maar uh, dat moet wel versterkt worden door Europa. Maar wat wil die club? Sterk. Die wil graag uh, een ander beeld van Europa tot stand brengen. Met volledige werkgelegenheid. Met meer dynamiek. Uh, sluit aan aan bij vandaag, opening academisch jaar, veel meer innovatie. Kunnen we ook veel meer in doen. Uh, betekent ook veel meer arbeidsmobiliteit en ook veel meer vergoeding. Dus dat zijn de ideeën die die club heeft. En ja. daarin speelt de universiteit een centrale rol. Maar dan en... toch even naar het Europees parlement. Want u heeft echt ja, wel absoluut. gezegd dat u dat, dat u dat wilt. Misschien. Misschien, nee, nee, nee, ja, nee, maar waarom gezegd... zegt u niet dat ga ik gewoon doen? Ja, Nee, maar ik moet eens even afwegen hoe ik de, het best kan bijdragen... Dus als ik uh, voor één partij uh, ga, dan verlies ik daarmee dus mijn bijdrage aan uh, dat bredere geheel. En ik zoek eigenlijk toch wel uh, ook de steun van uh, andere partijen daarin. Ja. Uh, op minst buitenlandse partijen, maar ook dus hier in Nederland. En daarom ben ik daar ook lid van geworden van D66 en van GroenLinks. Ja, ik ik, ik hoor dus een beetje in u dat u toch meer voor zo'n... Organisatie zoals u net noemde... <laughs> voelt dan toch weer gewoon naar Brussel... om daar in de bankjes te gaan zitten. Ik ben nog aan het afwegen. Maar Wanneer neemt u een hebt... beslissing? Uh, moet voor 1 oktober, al, geloof ik. Voor, moet voor 1 oktober. Ja, heeft u gehoord dat er wel al iemand is van de Partij van ja, de Arbeid? Ja, zeker. zeker. Robert, dat is eigenlijk... uh, Robert Baruch. Baruch ja, heeft ja, zich vandaag ja. beschikbaar gesteld... Ja, om lijsttrekker te worden. persconferentie. Gisteren ja. had hij ook een... of uh, vrijdag of zaterdag was er een stuk in de NRC. Uh, interessant. Uh, ik vond het wat stuk in de NRC. Maar Kof gaat, u, gaat het, u het gevecht uh, met hem aan? Uh, dat is ook dan nog een vraag van of je dat zou willen. Uh, dus het is niet helemaal mijn kandidaat. Uh, uh, en dat zou een reden kunnen zijn om het juist wel aan te gaan. Ja, uh, maar of om te zeggen van ja, maar uh, is dat nou eigenlijk wel, ga je nu? Uh, vechten met de beren. Dus dat is uh, misschien toch ook niet zo interessant. Nee, wat me dus niet zo aanstond is, want hij spreekt heel sterk over beeldvorming. Hè. Hij wil graag uh, modern zijn en bezig zijn met beelden en met het flitsende. Uh, maar bij mij is de vraag van... Uh, waar, waar gaat het om? W waar gaat het eigenlijk om? Wat wil je? Uh, en dat heb ik hem nog niet zo uh, nadrukkelijk op tafel. Nee. Of is het zo dat de Partij van de Arbeid... op dit moment niet een heel aantrekkelijke partij is... om dat voor te gaan doen? Gaat niet echt best hè, als ik naar de peilingen kijk. Oh, maar ik bedoel, dat is altijd een kwestie van de dagkoersen. Uh, dat is... Uh, ik heb dus... Uh, ik ben lid geworden van de Partij voor Nouwer in 1975. moet ik eigenlijk ook niet zeggen, want toen was er hier nog niemand geboren. U misschien ook dit niet eens. Nou, ik wel hoor. Uh, ook, <lacht> <lacht> ik zie er nog zo jong uit. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Bedankt voor het compliment. Maar, <lacht> <lacht> maar um, op het moment dat ze ook in de peilingen op 13 zetels stonden. Dus in, soort, ik heb dat weerhoudt u, je, u niet om het te doen? Nee, maar dat gaat dus op en neer. Uh, in, uh, ik vind het wel in principe ontzettend aantrekkelijk om campagne te voeren. En ik geloof dat de politiek veel meer campagne moet voeren... en ook campagne moet blijven voeren. Dus haar idee voortdurend naar voren moet blijven brengen... zoals ik nu zei rondom het onderwijs. Dus als je dus iets wil, en dan is er tegenstand. hoop je zelfs dat er wat tegenstand is. En dan kun je dat ook inderdaad in discussie gaan brengen. Ja, we zijn alweer aan het eind van deze uitzending. Ik wil tot slot toch nog even de studenten... want jij hebt de microfoon nog in je hand. Wat gaat hierboven nou gebeuren zometeen? Want ik heb begrepen dat er heel spannend iets staat te gebeuren. Ja, vanavond hebben wij een interne avond van onze studentenvereniging. Ik kan daar helaas niet te veel over loslaten. Dus uh, het, het wordt een leuke, bijzondere ja, avond. Ik heb begrepen dat er geworsteld gaat worden of zo. Wat is bier? met bier. Wellicht wordt wel er gehosteld met erg veel bier, ja. Ja, Nou, ik ging net even naar de toilet, daar kwam ik een student tegen. En die vroeg aan mij of ik zijn stropdas wilde strikken. <lacht> <lacht> ik weet ja. niet of hij hier nog zit, maar hij, hij was er helemaal klaar voor. Maar ik kan dat helemaal niet, want ik ben geen man. Dus ik, en ik heb dat ook nooit voor mijn man hoeven doen. Dus ik, uh, ik, ik heb hem weer weggestuurd. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel uh, succes. En uh, veel plezier vanavond bij de studentenvereniging Circumflex. Ja, we kunnen nog uren praten over dat onderwijs, Jorits. Heel erg bedankt voor uw komst naar Maastricht, naar deze studentenvereniging. En zometeen op Radio 1, BNN2D, Willemijn Veenhoven. Wat ga jij doen? Dat jij dat niet kan. Ja, sorry. Nee, Ik heb het nooit hoeven doen. Ja, wel kan jij het wel dan? Ja, ik, ik, vanaf mijn dertiende tot geloof ik mijn vijftiende... heb ik elke dag een stropdas gedragen. Dat vond ja, ik grappig. Ja, nee, Dus, nee, dus ja. Ik, ik heb het goed geleerd. Um, wat zo meteen bij ons? Um, onder andere het interview dat Assad net heeft gegeven... met de Franse krant Le Figaro... Hij uh, heeft daarin uh, wat opmerkelijke dingen gezegd, dat hoor je zo meteen. En het BNN-programma de Undatables. met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. En twee van die deelnemers, twee dames, zijn hier aan tafel. En het is uh, goed dat ze hier zijn. Ze hebben een mooi verhaal. Dat zo meteen, de BNN Today. Dit is Radio. Dat zo het is één minuut over half negen. En hier is het uh, NOS-nieuws met Jeroen Chipkema.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 Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon heeft een grote overnamedeal gesloten met het Britse Vodafone. Voor 98 miljard euro wordt het belang overgenomen dat Vodafone heeft in Verizon Wireless. Door de transactie krijgt Verizon het volledig voor het zeggen in het bedrijf. Vodafone had nog een belang van 45 procent. En de Amerikaanse zwemster Diana Niad is van Cuba naar Florida gezwommen. Ze is daarmee de eerste mens die de straat van Florida zwemmend is overgestoken zonder haaienkooi. De vrouw van 64 had ruim 53 uur nodig... om de oversteek van bijna 166 kilometer te voltooien. Het was haar vijfde poging. Eerdere pogingen mislukten door slecht weer en kwallenbeten. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 2 september, 3 over half 9. Goedenavond. Donkere modellen worden gediscrimineerd, dat zegt het donkere topmodel Iman. Na negenen praten we uitgebreid verder met mode-expert Anna Nushin en Stephanie Afriva. Zij is model en jarenlang achter de schermen bezig geweest met, uh, bij grote modeshows zoals die van Victor en Rolf. En beide zeggen zij, ja het klopt inderdaad, donkere modellen worden behoorlijk gediscrimineerd. En wellicht de komende Fashion Week, eind deze week, gaat daar wat gebeuren, acties. En dan de Syrische president Assad, die heeft uh, zojuist een interview gegeven met de Franse krant Le Figaro. En daarin waarschuwt hij het land voor de gevolgen die een mogelijke aanval zou hebben. Zometeen contact met telegraafjournalist Eveline Belsma in Frankrijk. Wist jij mee dat die, die Assad die er nu zit eigenlijk helemaal niet voorbestemd was om president te worden? Nee. nee zijn oudere broer Bazel was dat. Maar die overleed in 1994 bij een auto-ongeluk. Ja, hm. zo kan het lopen. Ik weet niet hoe de sfeer dan nu zou zijn, hoor. Maar dan was deze, als zou het in ieder geval, oogarts geworden. Dan had de wereld er wellicht heel anders ja, uitgezien. Goed, meer van de Roelof de Vries zometeen, mijn intraman. Die Undatables dan, het is nieuwe tv-programma van BNN. Er worden jonge single-mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening gevolgd. Die gaan daten. Twee van die dames zijn, dames zijn hier bij mij in de studio. José en Beersoen, goedenavond. Hi. Hoi. En Beersoen was net al lichtelijk... Uh, <laughs> je was geloof ik een beetje teleurgesteld... dat je eerste vraag aan mij was, ben jij beroemd? Ja, ik kennen je nog niet. Nee. Maar er zit wel Jack van Gelder, die ken je wel hè? Ja, ik zag ja. hem al in de parkeergarage lopen. Ja, ik dacht, ik weet het nou niet Ik loop de hele dag in de parkeergarage. Ja, dat, <laughs> ik, dat ik denk, dat zal toch wel een keer gekend worden. Maar dat lukt ja, goed. Nou, Jack, blijf even zitten bij het gesprek met deze dames. Dat zou mooi zijn. Um, je zal meteen vertellen jullie waarom het in jullie leven lastig is om te daten. En waarom jullie dit voor dit programma hebben opgegeven. Dat is een mooi verhaal. Tot zo. Maar eerst Jack. Ja, voordat ik alle berichten lees van onze geweldige redacteur... krijg ik net een tweet waarin staat dat de heer Kerimov... de eigenaar van Anji, dat die op dit moment gezocht wordt. En die zou allerlei misbruik hebben gemaakt van zijn macht daar. Die club is inmiddels ongeveer te zielen, spelers Spelersweg. En hij zou nu gezocht worden. En volgens die tweet zou het wel eens kunnen gaan om een affaire die hem team, uh, tien jaar gevangenisstraf zou kunnen opleveren. Dus ik denk ja. dat de heerding net op tijd weg is gekomen. Maar wat hebben onze redacteuren te vertellen? Wesley Sneijder is toch opgeroepen door bondscoach Lee van Gaal. Sneijder vervangt de Georgino Giorgino Wijnaldum. En dat is opmerkelijk, want vrijdag meldde van Gaal nog... dat Sneijder niet fit genoeg was voor Oranje. Hij en ook Nijter de Jong zouden er volgens de bondscoach... niet bij gebaat zijn om geselecteerd te worden. Ik help ze er niet mee. Want uh, bij hun club kunnen ze veel meer hun programma afdraaien... wat ze uh, nodig hebben... Om inderdaad die fitheid weer te verkrijgen. Wij denken dat u op hoogte heeft getraind met Jolante. Daar is Van Gaal dus vandaag op teruggekomen. Met al die opmerkingen. Met Snijder bereidt het Nederlands elftal zich de komende dagen voor op de Interlands tegen Estland en Andorra. En Chris Horner heeft de tiende etappe van de Vuelta gewonnen. De 41-jarige Amerikaan reed op de slotklim weg bij de andere klasse mensmannen. Het is al de tweede rit zegen van Horner deze Vuelta. En bovendien neemt hij de leidersstrijd over van Daniel Moreno. De Nederlanders spelen inmiddels een bijrol in de Ronde van Spanje. Laurens ten Dam was vandaag de beste Nederlander met een 25 e plaats. En Bouke Mollema finishte op ruim 20 minuten als 81 e En na heel, maar ook heel lang wachten... werd Garrett Bale vandaag dan eindelijk gepresenteerd door Real Madrid. En dat gebeurde onder de nodige publieke belangstelling. Hallo. Ik wil gewoon zeggen dat het... Absoluut amazing to be te It's a it's a dream come true. And I hope I can help the team to bring success to to the club. And hopefully this year we can win the the th European title. Dat stukje tekst in die periode verdienen die ongeveer 4000 euro. Gareth Bale laat de Marokkaanse fans weten dat zijn droom uitkomt om voor Real te mogen spelen en hij hoopt de Champions League te winnen. Dat zou de tiende in de historie van Real Madrid zijn en wacht de ploeg al enige tijd op. En op de laatste dag voor de markt sluit gebeurt er natuurlijk wel meer op transfergebied. Arsenal bereikt een akkoord met Real Madrid over Mesut Ozil. De speler moet zelf nog wel instemmen. En ook KK verlaat Real Madrid. Hij keert terug naar AC Milan. Opmerkelijk verhaal. Ooit gekocht door Real Madrid van AC Milan voor 65 miljoen. En nu mag hij gratis terug. Dat noemen we nog eens afschrijven. In Nederland zijn NEC en Heracles het drukst vandaag. NEC huurt onder andere Belgisch jeugdinternational Marnik Vermel van Manchester United. En Heracles versterkt zich met de clubloze Simon Tjommer. Nog een kleine 3,5 uur en dan sluit de transfermarkt. Er zal in die uren nog het nodige gebeuren. Om 10 uur ongetwijfeld meer in langs de lijn. Bij ons ook Jack ja zeker Ja, oh ja dat gebeurt een hele ja, hoop bij jullie. Ja, want iets na half tien hebben we het er uitgebreid over. Oh, okay. Ook over de transfers? Ja, met Erben? Ja. ja, met Erben. En met um, Rob Fleur. Oh, wat leuk. Heel ja. goed. Ik nou, ga weer uh, even in het parkeergarage lopen Wil je oppikken daar? Ja, ik pik je op. Ik pik je op. Ik pik je op. <laughs>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 Met Golden. In the middle of your heart, in the middle of your heart, is a place that's never dark. Dat zei ik dus. Laurianse met Golden. Radio 1. PNN Today. En een van onze gasten waar ik zo mee praat, namelijk José... die vindt het wel een aardig nummer. Zometeen hebben we het over het programma Undatables van BNN... waar jullie in zitten. Maar eerst eventjes naar uh, Frankrijk. Daar is nieuws over Assad. Namelijk, uh, Assad die heeft een opv opvallend interview gegeven... met de Franse krant Le Figaro. En daarin waarschuwt hij het land voor de gevolgen... die een mogelijke aanval zouden hebben. In Frankrijk telegraaf Eveline Bijlsma. Goedenavond. Bedankt voor wat, wat, wat, heeft die, uh, het, uh, wat voor gevolgen heeft hij het over? Nou, hij, is, uh, hij is vrij duidelijk. Hij zegt iedereen die tegenstanders van mijn regime... Uh, financieel dan wel militair steunt... is een vijand van het Syrische volk. De Fransen dus ook. En uh, als, zijn, als uh, hun politiek niet verandert, heeft dat negatieve gevolgen. Ja, ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk op zich logisch, denk ik... dat hij dat uh, even in een interview uh, benadrukt. Hij heeft het ook echt over het grotere geheel. Hè. Niet alleen Frankrijk, maar hij benadrukt ook... dat het Midden-Oosten een kruidvat is... en dat het op ontploffen staat... Ja, precies. Maar hij zegt het eigenlijk heel poëtisch. Het uh, Midden-Oosten is een kruidvat en het vuur komt uh, naderbij. En hij zegt, ja, niemand kan, uh, kan voorspellen wat er gebeurt. Het gaat niet alleen om onze reactie, maar ook wat er gebeurt na een eerste aanval. Dus met andere woorden, hoe onze bondgenoten gaan reageren, hoe daar weer op gereageerd wordt. Mm -hmm. Maar hij zegt, hij wil eigenlijk zeggen, als dit kruidvat ontploft, dan verliest iedereen de controle... Chaos en extremisme willen zich verspreiden en de grote kans dat daar een regionale oorlog uitbreekt. Ja. Verder heeft hij het ook over dat het eigenlijk onlogisch is dat hij chemische wapens gebruikt zou hebben. Ja, precies. Dat is een argument dat hij al eerder uh, naar voren heeft gebracht. Hij zegt, ja, de regering zit in die buitenwijken van, uh, van Damascus, Daar zitten wij zelf, daar zitten onze soldaten. Dus is het dan niet onlogisch dat we daar uh, zouden bombarderen? En de Fransen hebben vandaag ook weer bewijs naar buiten gebracht... van hun eigen uh, veiligheidsdiensten... Nou, dat is ja. ook een bewijs dat alleen maar Damascus erachter kan zitten. Maar hij heeft het daar tot nu toe niets over door laten overtuigen. Zegt en zegt hij dan iets over wie het dan volgens hem wel gedaan heeft? Nee, nee, daar heeft hij zich uh, uh, niet over uitgelaten. Maar het interview is nu nog maar een klein stukje van beschikbaar. Dus misschien uh, dat we dat mooi horen. Maar ja. daar heeft hij niks over gezegd. En ik begrijp dat dit is een, een Franse correspondent, een Franse journalist... Uh, die naar Damascus is gegaan, hè? Ja, die heeft hem uh, daar gesproken, ja, in, uh, in Damascus. Goed, nou, misschien komt er nog meer nieuws uit dit interview. Voor zover dus uh, Azat in gesprek met Le Figaro. E Eveline Belsma, dank je wel. tien uur vanavond dan uh, verschijnt trouwens het volledige interview online. En morgen dan ligt het in de Franse kiosk, Rolof. dus dan... niet wachten. <laughs> Precies. Als vrijgezel zonder aandoening is het soms al knap lastig... om een partner te vinden in de jungle van 2,3 miljoen singles die ons land kent. Maar als je bijvoorbeeld asperger, extreem broze botten of dwerggroei hebt... dan is het vaak nog veel ingewikkelder om de liefde van je leven op te duikelen... Vanaf woensdag niet meer, want dan volgt BNN TV... en die undatables jonge mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening... die hun eerste stappen op het drassige pad van de liefde zetten. In Engeland loopt het al een paar seizoenen... en dat levert heftige verhalen op, zoals van deze jongeman. Luke is 23 and wants to meet an understanding girl. me dick. She's a squirter. I'm no a confidence of girls, anyway. know what's going to come out. Hey! Luke has Tourettes and has no control over his physical and vocal tics. Ja, deze Luke, die dus aan Gilles de La Tourette leidt. En trouwens ook stand-up comedian is. Leerde wel een leuk meisje kennen tijdens de opnames daar. Maar het is inmiddels uit. Hopelijk hebben de Nederlanders meer succes. Vanaf overmorgen dus te zien. Maar nu al twee van de deelnemers hier aan tafel. Juist, José en Birzoen. Goedenavond dames. Hoi. Goed dat jullie er zijn. Um, Birzo, jij hebt autisme. Ja. En José, jij hebt een snowboardongeluk gehad. Ja. En sindsdien, wat is er veranderd? Ja, ik heb uh, niet aangeboren hersenletsel en mijn even is beschadigd. En niet, niet wat voor hersenletsel zei je? Een niet aangeboren hersenletsel. Dus ja, eigenlijk een hersenletsel, inderdaad, door een traumatische ongeluk. Ja, en, en je moet met je evenwicht. En ja. ik begrijp bijvoorbeeld dat je um, overprikkeld kan raken, dat er te veel om je heen gebeurt, waardoor je mm -hmm. nou ja, moe wordt ook. Ja, precies. Dan zou ik denken, je zit nu hier. Ja. Uh, ik lo Jij loopt zo meteen niet heel relaxed de studio uit. Of valt dat mee? Uh, ik denk dat dat mij valt. Ik vind het zo leuk dat ik, denk dat ik hier heel veel energie van krijg. Ja? Ja, ik kan misschien daar wel rennen. <laughs> misschien dadelijk wel rennen. Achter Jack van Gelder aan, die wacht in de... Precies, die wacht een keer in uh, de verkeergarage. Want uh, de Beersoom was blij dat ze een echte BNR zag. Sorry, Be Sorry, Beersoom. Het spijt me heel erg. Maar je zei net al van, ik ga je wel even googlen. Doe dat maar straks. Ja, hey dames, wat ik wil ook al een techniek van je nog. Hé dames, ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. En ik vind het ook heel leuk dat jullie gewoon heel normaal praten over uh, hoe je bent, wat je hebt. En tegelijkertijd denk ik, jeetje, dat je meedoet aan zo'n programma. Dat is wel even een stapje verder. Je bent op televisie. Uh, je praat over dat je graag een relatie wil. W waarom besluit je hier aan mee te doen, Beersoen? Omdat ik geen uh, leuke Turk kon vinden die mijn <laughs> autisme begrijpt. <laughs> Doel, ik ben al jaren op zoek en kwam niemand tegen... en toen kreeg ik opeens een mailtje van hun. Ik dacht van, uh, zo dit heb ik precies Ja, ja. Dit heb ik gewoon precies nodig. Mensen dus hebt... die mij kunnen helpen om iemand te vinden. Want jij wil per se een Turk? Ja. Want? Ik ben ook een Turk. <laughs> Turken moeten Turken. Ja, ik wilde gewoon een leuke Turk. Ja. Ik vind ze gewoon aantrekkelijk en uh, ja... ja. Zometeen over, uh, want uh, het is jou inmiddels goed vergaan. Dat, ja, dat weet het, ik. Je hebt het gezien. Hè? Ik heb hem gezien. Doe mij zo'n jongen, zou ik zeggen. Net voor mij. Ja. Daar hebben we het zo meteen over. Maar Jose, José, um, voor jou was het. Jij bent ook gevraagd hiervoor. Mm -hmm. um, we zaten net even te kletsen. En toen vertelde jij hoe het was voor je ongeluk. Ja. En je was, uh, je was vooral heel erg gek op festivals. Ja, precies. En ja, daar, er, ja, daar du duikelde je af en toe wel eens een man op. Maar dat kan nu niet meer. Nee. Ja, het is vooral jouw ja, festivals, maar ook. Uh, Avontuur. Ik heb heel veel reizen heb gedaan, buitenland gewerkt en dus zo. En je is net dan op die avontuur, dan moet je de jongens die ik aantrekkelijk vind. Ja, ja, avontuurlijke jongens, weet je, daadkrachtig, die weet wat ze willen. Ja, die zit nou binnen iets leuks, spannend. Want ja, ja, jij kan nu niet meer op reis, dat gaat niet. Nee, alleen niet. Niet alleen. Nee. Wel misschien met een partner, ja. maar alleen gaat het gewoon niet. Nee. nee, dus besloot je mee te doen, want je wil ook wel eens iemand leuk tegenkomen. Er is al wat opgenomen. Um, en jij bent ongelooflijk open, moet ik zeggen. Ja. Luister even naar ja, misschien soms te. De slechte dingen, die kan ik wel dragen, dat lukt wel. Maar gewoon echt leuke dingen ondernemen, op avontuur gaan. En ja, sorry hoor, maar boh, ik heb toch ook al meer als vier jaar geen seks meer gehad. Dus dat is heel erg. <laughs> Ja, ik zei, Josseine, ik zei net al, dit gaat, wordt eruit gepikt. Had je het maar niet moeten zeggen. Nou, dat vind ik, niet vind ik wel leuk. Nee, ik vind het heel leuk. Je bent heel erg eerlijk. Ja. ja. Dat is best lang, vier jaar. Ja, precies. Ja. Maar ik heb ook niks te verbergen. Nee. Ik bedoel, ja, ik ben een succesverhaal. En ik ben trots op wat ik bereikt heb. En ja, totdat dat te vertellen kan ik dat alleen maar laten zien. Ja, ja, ik snap het. Ja, okay. Het kost je ook geen moeite hè, om, die, om, die, om dit te vertellen. Bijvoorbeeld over seks. Of bijvoorbeeld uh, over uh, dat niet weten. Nee, oh. nee. Ja, wat ik al zei, ik ben soms misschien te open. Maar uh, ja, nee, ik vind het ook fijn. Ik ben iemand die ik doe graag delen. En heb je sinds, te vertellen? Wanneer heb je je ongeluk gehad? Eh, uh, uh, dikke vier jaar geleden. Dikke vier jaar geleden. Ja. En sindsdien niet een jongen tegengekomen waarvan je denkt, die past bij mij? Uh, ja, ja, wel, Maar uh, ja, dat was niet. Dat was meer een uh, dat ik dat wou, maar niet in de zin dat ik echt verliefd was of zo. Maar ja, sowieso. Um, ja, het is zo'n langwaal. Maar maar ontmoet je nu wel eens jongens bijvoorbeeld? Want vroeger zei je, ik ging veel uit, ik ging op reis, ik ging naar festivals. Nu is dat allemaal veel moeilijker. Ja. Ik kan me voorstellen dat het, het aantal jongens dat je ontmoet is gewoon veel kleiner geworden. Ja, precies. En ook niet echt de jongens die mijn interesse wekken. Nee. En dan ontmoet je een jongen en vertel je dan wat je hebt? Um, ja, ja, ik kan er niet, zelf niet eens omheen. Dat is wie ik ben. Ja. Het hoort niet iemand bij mij. Het heeft me ook gevormd. Dus. En wat zijn dan de reacties? Nou, heel dubbel. Want uh, ja, soms ga ik gewoon meteen af. Dus dat is natuurlijk wel minder. Maar dan weet je ook, ja, daar heb je ook niet aan. Die wil je ook niet kennen. En uh, anderen, ja, die hebben een wel wow, respect. En wel wow, echt tof En ze zijn een sterke meid. En het uh, is dus op zo'n manier... Dus dat is wel leuk, maar ja, het is toch... En denk je nu hierdoor dat het um, makkelijker wordt? Nou, zeker, want ik hoef die, dat rotwerk van tevoren hoef ik dat niet <laughs> te doen. Want jullie, jullie zieken een man die aan mijn eis voldoet. Ja. En die zijn best hoog. Ja. Dus uh, daar hoef ik niet om te zorgen. Dus eigenlijk heb je dat eerste paar stappen, die sla je over. Over ijzer gesproken, uh, Beersoen heeft ook uh, een aardig ijzerpakketje. Je hebt een boekje waarin je al je eisen opschrijft over je droomman. Even luisteren. Ik wil graag een Turk, omdat ik zelf een Turkse ben. Het moet iemand zijn die uh, cultureel is ingesteld. Ik wil geen uh, lichte Turk, want ik ben zelf heel licht. Het moet uh, iemand zijn van tussen de 27 en 29. Het moet iemand zijn die in Nederland woont. Want ik heb geen zin om iemand uh, te importeren. Ja, als hij naar de wc is geweest, <lacht> uh, voor de grote, dat hij dan ook even een spray doet of zo. <lacht> Vooral die laatste. Ik snap het helemaal, Bershoek. Ik snap het volledig. <lacht> ja, ik ja. spreek het gewoon uit wat andere mensen niet uitspreken. Ja, dat doe je zeker. Ja, uh, ja. Inmiddels, je hebt me net voor de uitzending de foto laten zien. Je hebt ja. een hele leuke Turk aan haar geslagen. Ja, klopt. Maar eigenlijk niet door het programma. Nee, die heb ik zelf gevonden. En uh, dat is uh, heel erg toevallig gegaan. Ik had uh, mijn tweede boek geschreven. Over, en, over autisme? Ja, over mijn leven met autisme en hij uh, wilde hem kopen. En hij had mij uh, via Twitter gecontacteerd, daarna weer via e-mail en uh, hij zou naar China gaan en zou mijn boek in de trein daar gelezen. Ik dacht, uh, dat is interessant, een teug die naar China gaat, dus ik voeg hem toe. En uh, zo raakten we aan de praat en uh, ja, hij toonde veel interesse in mij. Ja. En, mijn vriendin zei van, uh, hij, uh, je moet hem een kans geven. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En van de een komt dan. ander. En is dat. Wat doet hij aan die eisen? Niet allemaal. Oh. Hij heeft groene ogen in plaats van uh, bruine ogen. Ja, kleinigheid. Hij Lentjes is die zijn jonger. Dan, uh, hij is een lichte Turk. <lacht> dus. Ja, maar die wc-spray, dat weet ik nog oh, niet. Dat <lacht> heb ik nog niet uitgeprobeerd. <lacht> <hard> <lacht> Goed, jij bent eigenlijk al voorzien. Een programma moet nog beginnen. Jou um, zei jij nog niet. Wat? Um... Het is natuurlijk moeilijk inschatten, maar hoe, hoe, hoe denk je dat, dat over een jaar is? Heb je dan een vriendje? Ik heb geen idee. Ik kan echt zover niet in de toekomst kijken. Nee. Is, is een moment is echt een soort verandering in mijn leven gaande. Ja, dat ik echt niet weet wat ik over een half jaar aan het doen ben. Of wat. Je weet nooit wanneer je treft. Ik bedoel, ja, ik, ik, ik trof het ook op een moment waarop ik het echt niet verwachtte. En wat zijn jouw belangrijkste eisen? Mijn belangrijkste eisen, nou. Um, de Prins of het Witte Paard. Ik wil gewoon alles. Sex. Ja, alles, het is zo alles Lekker makkelijk. De op Prins dat... op het Witte Paard. Dames, ik wens jullie heel veel succes. Nou ja, Beersoen, uh, um, Ik hoop dat het lukt met die wc-spray. Dat weet je binnenkort. En nou, ik uh... heb hem altijd gevraagd. Dus, oh ja, yes. uh... <laughs> Wat zei hij? Hij zei, ik moet jou vragen. <laughs> ja, goed. Succes, dames. Um, woensdag, dan is het te zien. Tien over negen, Nederland 3 Bij BNN, die undatables. Goed dat jullie er waren. Jack van, Jack van Gelder staat op de gang om te wachten op de foto. Police, every breath you take. Every breath you take. Police every breath you take. Exit Holland. Een spannende voorspelling Hij heeft voor nogal wat opschudding gezorgd in Mexico. Het land zou namelijk binnenkort wel eens getroffen kunnen worden door een waanzinnig zware aardbeving. Zo waarschuwde een onderzoeker deze week met een open brief op internet. In Mexico, onze Mexicoman Ewald Riesje. Goedenavond. Hey, hallo, goedenavond. Hi. waar worden die Mexicanen precies voor gewaarschuwd? Uh, nou ja, volgens deze man, uh, ingenieur en onderzoeker Gabriel Curian Flores, komt er binnen nu en drie maanden een allesverwoestende aardbeving van tussen de 8,2 tot 8,5 op het schaal van Richter hier in Mexico stad. Okay. Uh, dus dat is een hele specifieke voorspelling. Ja. En hij is er ook nog eens 98% zeker van dat dit gaat gebeuren voor het einde van dit jaar. En deze en man zijn... is een volstrekte fantast? Of? Nou, hij is onderzoeker. Uh, kijk, het zorgt voor opschudding omdat er in 1985 hier al eens een zware aardbeving is geweest. En dat heel veel Mexicanen nog vers in het geheugen. Mm. Maar ik moet één ding vooropstellen: stellen. Uh, Mexicanen zijn dol op doemscenario's. <laughs> um, er zijn ook weer een heleboel andere deskundigen die totale onzin noemen. En het is ook nog niet opgepikt door een officiële instantie. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Volgens mij is deze man inderdaad... Dus hij is een officiële onderzoeker, maar ik denk dat hij een beetje... Maar uh... ik begrijp dat op uh, internet, bijvoorbeeld op Facebook, is de paniek aardig uitgebroken. Ja, ja, je hebt toch natuurlijk op internet, op Twitter en Facebook voor heel veel opschilling. Het wordt natuurlijk eindeloos gedeeld met paniekerige berichten erbij. Uh, een vriendin van mij heeft zelfs al een oproep gedaan op Facebook dat haar kamer voor drie maanden te huur staat, omdat ze de stad uitvlucht. Dat is ook echt een plan. Ja, dat, ja, dat gaat ze doen. Dus uh, ja, ik weet, ja gaat, maar voor de rest valt het allemaal mee hoor met de paniek. Uh, ik denk dat het gewoon een hype is op internet, uh, dat na een paar dagen weer afzwakt. Maar ik moet de man wel een beetje kritiek geven. Um, er is hier in juni en in augustus zijn hier drie zware aardbevingen geweest. Mm. En die heeft hij wel voorspeld. Kijk, uh, uh, hij heeft iets dus enige, dat enige gaan seismologische ja. kennis deze meneer. Ja, hij heeft de sequenties en aardbevingen in Mexico sinds het einde van de 19e eeuw onderzocht. En hij heeft al vaker heeft hij een rake voorspelling gezet. Dus ja... En Mexico is nou niet bepaald heel erg goed voorbereid op een aardbeving, geloof ik? Nee, dat denk ik niet. Heel veel oude gebouwen hier in de stad bevinden zich in een hele slechte straat. Uh, die zijn ook overzwakt door eerdere aardbevingen. Nee. Uh, bijvoorbeeld mijn eigen gebouw, die vertrouwt echt helemaal niet. Ik leg letterlijk altijd schudden in bed als er dagen langs rijdt. En ik woon op drie hoog, dus kun je nagaan. Um... Maar jij gaat niet vluchten? Ik heb een app gedownload die me, als het goed is, 60 seconden van tevoren waarschuwt. Is dat genoeg? Dan kan ik nog net gaan onderbroekje aantrekken en naar beneden rennen. Maar ja, wat kun je doen? Ik denk dat het een hype is op internet. Laten we het hopen. We gaan het zien. Binnen nu en drie maanden een allesverwoestende aardbeving op de schaal ongeveer 8.2 tot 8.5. Nou ja, dat is wel heel specifiek. Ik wens je sterkte. Dank je wel. Hé Wout rietje, dank je wel. En Erben Komt, waar kom jij nou vandaan? Helemaal strak in het pak. Ja, ja in het garen, hè. Ik, ik kom net van het uh, voetballen van het jaarverkiezing. verkiezing ah. Ja, en ik, ik moet er zo meteen ook weer heen. Maar het is echt een hele bijzondere avond daar, hoor. Ja? Ja, dat is echt... wordt uh, zijn voetballers onder elkaar... En die gaan dan gewoon echt helemaal niks zeggen. Dus Twan van die probeert het te presenteren. Maar die jongen heeft een zware avond. Zometeen meer daarover, Rollof. Ja, straks uh, bellen we met Henk Grolle-erbe. Uh, ja. Die werd gisteren net geen wereldkampioen judo. Daarom even een heel kort quizje. Is het een judo-term of niet? Hentai. Judo-term nee. of niet? Nee. Nee. nee. nee, inderdaad. Het is manga-porno. Uh, Hikiwake. Ja. ja, dat wel natuurlijk. Dat ja, is een gelijkspel. Ja. Uh, Sokemama. mama. Nee, echt niks. Jawel, een spelhervatting. Oh. En, eh, uh, Ossou Zeker. Nee, nee, dat is niet... Nee, Snijdtechniek snijtechniek bij de sushi. Uh, ja. Yeah. ja, ja, ja, ja. ja. Zometeen... meteen. hij heeft wel mooi zilver gepakt. Je vindt je grol. Ja. Eerst het nieuws. Jeroen gemaakt. I will seek authorization for the use of force... From the in het wordt echt een hele zware trek om al die congresleden te overtuigen. Hij heeft het niet in de hand, zeggen deze Israëliërs. He is playing games. Obama speelt een spel. He speaks loudly and he carries no stick. Nu zit hij natuurlijk tot zijn nek toe in. Obama heeft zich op het laatste moment bedacht. We rijden zelfs nu in het busje waar in juni twee Franse journalisten uit zijn getrokken. Radio 1. Everything okay? Yes, we can go. Okay. Het nieuws yes. van alle kanten. Ja. Dit is Radio 1.